Welkom bij Eindtijd en profetie. Deze aflevering zal gaan over de geestelijke werkelijkheid en over politieke en religieuze machten. Jan, hartelijk welkom. Uh, we hebben het al een beetje aangekondigd. We hebben het er ook al een beetje over gehad, de afgelopen afleveringen over geestelijke werkelijkheid. Dat je eigenlijk geestelijke ogen moet hebben om uh, te kunnen zien wat zich in deze wereld afspeelt. En dat heeft weer alles te maken met de politieke, religieuze machtige, machten. ...en die geestelijke werkelijkheid. Daar valt heel veel over te zeggen. Waar ja. zullen we beginnen? Nou, in openbaring maar. Hè? Openbaring. Openbaring 12. En ja. kijk, en die geestelijke ogen valt wel mee. Je moet gewoon normale ogen hebben, dan kun je het in de Bijbel lezen. Oké. Okay. Dat is heel simpel. Maar je moet het wel geestelijk kunnen doorzien. Oké. Okay, nou, of niet? Dat lijkt me ook niet zo moeilijk, want iedereen weet dat er een natuurlijke wereld is en ook een geestelijke wereld. Ja. Er is een aarde en er is ook een hemel, de woonplaats van God en van de engelen. Maar wat jij onder een geestelijke wereld verstaat... verstaan anderen misschien weer iets anders? Weet ik niet. Nee? Uh, een geestelijke wereld waar geestelijke wezens... engelen, uh, geestelijke machten, die Paulus ook noemt... maar we er straks over zullen hebben, ja. uh, die daar rond waren... en die ook bemoeienis hebben... Met zaken die op aarde gaan zich afspelen. Maar er zijn niet alleen maar uh, geestelijke machten van God. Nee, dat nee, dat mag daar maar eens over lezen dan. Antimachten zijn er Ja, Natuurlijk, uh, in openbaring 12. Er werd een groot teken in de hemel gezien. Dus hier krijgt Johannes een klein blikje, een kleine visie op wat er in de hemel gebeurt. Er gebeurt ja. iets. En wat zag hij daar? Een vrouw met de zon bekleed. Dus een vrouw die stralend van het licht was. Ja. Die straalde van het licht. Met de maan onder haar voeten. En daar wil ik straks nog even goed, goed vasthouden. De maan is onder haar voeten. Ja, oké. Okay. Ja, je lacht al. Je denkt dat je, dat je <laughs> weet wat er komt. De maan is onder haar voeten. En een krans van twaalf sterren op haar hoofd. En ja. die twaalf sterren hebben we het ook al over gehad. We hadden het over die vlag van Maria. Waar die die Maria vlag. Sterren, dat is de Europese vlag. Van he? Europa, ja. ja. dat is Die twaalf sterren. Ja. En deze vrouw die komt daar vandaan. En ze was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren. Want dus die vrouw is zwanger. Ja. Nou, Dan krijgen we een tweede teken in vers 3. En er werd een ander teken in de hemel gezien. En zie een grote rossige draak met zeven koppen en tien horens en op zijn koppen zeven kronen. En die wordt ook in Daniel komt die draak terug en dat, die stelt voor de antichrist waar we het de vorige keer over gehad. Ja. Een antichristelijke macht, een antigoddelijke macht, die probeert de wereld te overheersen. En wat doet hij? En zijn staart sleepte een derde van de sterren van de hemel mee en wierp die op de aarde. Nee. En die sterren van de hemel, dat is een symbolische uitdrukking voor engelen. Ja, uh, dus die en, antichrist. Het heeft dat te maken met, met het feit dat de satan op aarde geworpen is? Ja, dat is die, die, die, die, die super-engel, uh, uh, een, een topengel was het. Ik zal straks even vertellen hoe die eruit zag. Hij was een topengel. Die is op een of andere manier in opstand gekomen tegen God. En heeft een derde van de engelen meegesleurd. Okay. En die gaat dus tegenover die vrouw staan. Die draak stond voor de vrouw die baden zou. Om zodra het kind gebaard had dit te verslinden. En ze baarde een zoon. Een mannelijk wezen. Dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. ja Goed, jij zei net... Uh, als ik je even mag onderbreken. Je zei net van ja, je hebt alleen maar gewone ogen nodig om te lezen. En dan kun je dit inderdaad lezen. Maar hoe moet je nou weten wie die vrouw is? Hoe moet je nou weten wat dat kind voorstelt? Uh... Oké. Okay. Nou, dan gaan we weer verder. Want alles staat in de Bijbel. Okay. Alles staat in okay. de Bijbel. Nou, die vrouw, dat is Israël. Maar hoe moet iemand dat dan weten die daar geen zicht op heeft? Oh, we gaan even kijken wat er gebeurt. Wat doet die? Zij baart een jongetje. Er ja. staat hier een mannelijk wezen, een jongen. die alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. Mm -hmm. Dat halen we uit de Bijbel, uit Psalm 2. Dat is de komende Messias. Dat is de verlosser van de wereld. Ja. Dat is de zoon van God. die uh, de wereld zal heersen. en vrede op aarde zal brengen. en recht en gerechtigheid op aarde zal brengen. Maar het klinkt niet positief hoeden met een ijzeren staf. Nou, dat, dat is voor sommige mensen wel eens nodig. Ja, dat ben ik wel een beetje. Ja, honesten. nou ja, goed, daar, daar kan maar, ik ook niks aan doen. Je zou, als ik het zo lees, uh, hoe de met de IJzerstaf, dan nou, zou je meer denken aan, aan een hardvochtig iemand. Uh, iemand die stevig regeert, laat ik het zo oh, zeggen. Okay. Nou, dat, dat vind ik acceptabel. En, <laughs> en, en, en dat is ook wel nodig, want de mensen zijn van nature ongelooflijk opstandig. Dat zie, je, dat zie je zelfs onder christenen en in kerken. Ze staan tegen elkaar op en oorlogen tegen elkaar. En daar moet die Messias moet daar maar een einde aan maken. Want hij zal vrede op aarde brengen. en Hij zal de mensen leren om uh, volgens de regels en de wetten van God te leven. Maar wel rechtvaardig. Zeer rechtvaardig. Ja. En, en het probleem is dat de Bijbel ook al leert hoe die wetten over de aarde zullen gaan. Want de profeet Jezaja zegt in Jezaja 2... Dat uit Sion zal de wet van God uitgaan ja. en het woord van de Heer uit Jeruzalem. Ja. Dus vanuit Israël, vanuit het centrum van Israël, zullen de wetten van God over de hele aarde gaan. En pas als je naar de wetten van God handelt, dan gaat het goed. Dus Jeruzalem is de hoofdstad van de wereld. Dus Jeruzalem wordt straks de hoofdstad van de wereld. Ja. En daarom komen we straks alweer even op. Ja. Daarom willen wil al die geestelijke machten Jeruzalem in de handen hebben. En willen daar ook zijn. Die willen daar zijn, ja. die willen daar een grote rol spelen. Nou, dat kind wordt op dat moment in de hemel weggevoerd naar de troon, naar God en zijn troon. Want de Jezus, de messias, die zit aan de rechterhand van God. Dat is een ja. duidelijke zaak ook toen al. Ja, nou, daar wordt het in het tweede deel van die tekst wordt heel duidelijk ja. dat het hier om Jezus gaat. Ja, en, en, en dat het om Israël gaat is ook een duidelijke zaak. Mm -hmm. Want Israël is altijd, wordt altijd de vrouw van God genoemd, okay. de bruid van God genoemd. Ja. En later in dat hoofdstuk, in vanaf vers 13, dan wordt die draak die wordt op de aarde gegooid. Mm -hmm. En dan komt de antichrist komt op aarde. En het rijk van de antichrist waar we het de vorige keer over hadden, dat begint dan ook in openbaring 13. Ik zag uit de zee een beest opkomen met tien horens en zeven koppen enzovoort. En ja, dat, wordt, dat wordt hier genoemd in 12. Dat wordt in 13 vers 1 genoemd. 13 vers 1. En, en, en dat is... Ja, maar in 12 hadden we het net ook al over. Ja, dat is hetzelfde beest. We een in de hemel gezien maar, en zien een groot ja. rostige draak met zeven ja. kop en tien orens. Ja. En wie was die? Kijk, de profeten die hebben dat allemaal gezien. En die hebben dat ook duidelijk gemaakt wat dat voor iemand was. En dat zien we ergens in, in, in Ezekiel. Ik meen Ezekiel 28 ook, ik heb er hier wat in gelegd. Ezechiël 28. En daar gaat het over die draak. Want die mm -hmm. was vroeger geen draak toen die in opstand kwam. Want dan zegt de Heere God, die zegt over die engel, volmaakt ben je van gestalte, vol van wijsheid, volkomen schoon. In Ede was je, in Gods hof. Dus die was in het hemelse paradijs. Ja. Alles op aarde heeft ook een hemelse tegenhanger. Ja. Of op aarde, mm -hmm. er is een paradijs op aarde geweest, er is ook een paradijs in de hemel. De hemel. Ja. Uh, er was een tempel op aarde, er is ook een tempel in de hemel. Er was een ark op aarde, er was ook een ark in de hemel. Ja. Snap je? Nou, hij was prachtig mooi in Ede Gods Hof. Omhuld met, met edelstenen staat er in, En in goud. En vers 14. Je was een beschuttende gerub. Een gerub is een, een serie topengelen. Ja. Een beschuttende daar, gerub. Daar was hij een... Met een, uitgespreide veugels. Ik had u een plek gegeven... Je was op de heilige berg, de berg der goden. Vers 15. Onberispelijk was je in je wandel, vanaf de dag dat je geschapen werd, totdat er onrecht in je werd gevonden. Nou, toen is die gevallen en toen werd die de draak die nog steeds tegen God ingaat. Ja. En dat is de eeuwige strijd om de aarde. En daarom had God Adam geschapen om oh. de heerschappij om de aarde die door de draak ook verwoest was. Want er werd op aarde gegooid. Ja. ...door de aarde verwoest was om die te gaan herstellen. Daar heeft God mensen voor uitgekozen. En met Adam is dat mislukt, maar de plan mislukt nooit. En toen heeft God ook het volk Israël uitgekozen. En uit dat volk Israël is de Messias geboren. Ja. Zoals dat symbolisch in openbaring 12 staat. Hmm. In openbaring 12, die vrouw, baarde, zoon. die zoon, ja. de Messias. Ja. En dat is de eerste komst, want... Jezus is ook geboren uit de maagd. Maria, Mirjam. Maar cruciaal is, is op een gegeven moment dat de, die, die, uh, de Satan, Lucifer, de, de, de, de, de belangrijke Gerub, die valt dus, wordt dus op de aarde geworpen. Ja? Hij, hij valt dus weg uit de hemel, uh, uit zeg maar, de directe nabijheid van God. Uh, waar hij uh, dezelfde positie had als vele andere engelen, zoals Michael en... Uh, Gabriel, eh, om maar eens twee bekenden te noemen. En daar begint eigenlijk zijn opstand tegen God. Ja. Want ergens anders, ik geloof ergens in Jezaja staat dat hij wil zitten op de hoogste berg. Jezaja 14 aan, staat dat, ja. En aan God gelijk worden. Dus hij, hij, had, uh, hij wil kopiëren van wat God doet, wil hij ook zijn. Ja, en daarom wil hij ook graag de baas van de aarde zijn. Ja, En daarom heeft hij zo'n puin opgemaakt. Daarom kon hij natuurlijk ook aan de heer Jezus zeggen van, als je voor mij knielt, geef ik je... Alle ja, ja. delen van de wereld. En Jezus sprak hem ook niet tegen. Dat is het punt. Ja, nee, dat is juist. Omdat hij, Jezus wist dat hij zekere ja, ja. heerschappij had. Ja, en Paulus die, die noemt dat ook. Die ja. noemt al die machten, die geestelijke machten... noemt hij de wereldbeheersers. In Efeze. In Efeze 6 ja. staat dat. Dat zijn ja. de wereldbeheersers van deze duisteren. ja En dat zijn de machten die bezig zijn. En nu is het spannende in deze tijd dat God zo langzamerhand zijn plan om de aarde weer onder zijn heerschappij te brengen aan het voltooien is. Mm -hmm. En daarvoor heeft hij ook het volk Israël uitgekozen. Ja. Want een van de belangrijkste taken van het volk Israël is om de Messias voor te brengen. En de eerste ja. komt van de Heer Jezus is uit het volk Israël gekomen, mm -hmm. uit Mirjam. Ja. En dat is de Joodse naam voor Maria, dat is mm -hmm. uit Mirjam. En toen heeft aan het kruis heeft de Heer Jezus de Satan en al die machten overwonnen. En toen heeft hij een naam gekregen, boven alle namen. Boven alles staat Jezus. Onze Jezus, die is de machtigste van de gehele heelal. Ja. De grote overwinnaar. Maar, in de Hebreeënbrief staat... ...nu zien wij nog niet dat alle dingen aan hem onderworpen zijn. Nee, want we zien een hoop... Uh, we, we, zien, we zien steeds meer puinhoop. Uh, we zien een hoop wereldbeheersing door de, a, door die machten, de, ja. de machten. Maar ja. nu is God Israël weer terug aan het brengen. Weer in het beloofde land... En nu zegt God, nou neem ik die draad weer op. En nu gaat voor de tweede keer, zal de verlosser weer uit Sion komen. Wie ja. zegt dat? Zeg ik niet, dat zegt Paulus. Mm -hmm. In Romein 11, vers 26, daar staat, de verlosser zal uit Sion komen. Hij was al een keer uit Sion gekomen, ja. maar ook de tweede keer zal hij uit Sion komen. Maar hoe moeten we ons dat voorstellen dan? Dat is die wederkomst van de heer Jezus, die we op dat schema hebben gezien, mm -hmm. in grote macht en heerlijkheid... Die beschreven staat in openbaring 19 ja. en die beschreven staat in Zacharias 14. In Zacharias 14 staat, dan zullen zijn voeten staan op de Olijfberg. Okay, dus Waar is de heer Jezus naar de hemel gegaan? Vanaf, Vanaf de Olijfberg. Waar komt hij terug? Ja, op, de op de Olijfberg. Dat zei hij ook tegen, dat zei die Engel ook tegen de discipelen. Deze Jezus, die naar de hemel gegaan is, zal op dezelfde wijze weer terugkomen. Daar op die Olijfberg. Ja, is toch ook... en, en daar is het uh, God mee bezig om Israël helemaal op zijn plek te krijgen... en om de gemeente op zijn plek te krijgen... om die aarde weer onder zijn heerschappij te brengen. Ja, maar goed, voorlopig zien wij dus vooral... heel veel van die politieke en wereldmachten. Ja. Als het gaat om, om, om uh, wat wij voor ogen hebben... Ja, ja. dan worden we geconfronteerd met de wereldse machten... want die regeren de wereld en daar hebben wij het meest last of plezier van... maar meestal last, denk ik. Denk ik ook, ja. ja. Dus, um, dus eigenlijk al die wereldmachten staan onder heerschappij van de Satan. Uh, tot op grote hoogte, ja. Nou. Dat is een, een hele belangrijke zaak. Want God heeft al die wereldmachten, uh, de wereldrijken, aan wereldmachten onderworpen. Dat zien we ook al in, uh, ik meen in Deuteronomium. Mm -hmm. En in Deuteronomium, als ik me goed herinner, 4 is dat. Deuteronomium... 4, ja, er zegt God in vers 17, 18, 19... Israël, jullie mogen niet de zon en de maan en de sterren aanbidden... en al die, die afgoden mogen je niet aanbidden... want al die goden heeft, dat lezen we in vers 19, het eind... God heeft die goden, de Heer uw God heeft die goden toebedeeld... aan alle volken onder de ganse hemel. Dus aan alle volken is een soort engelmacht... Is daartoe bedeeld. Elke, elke volk heeft... een. Elk volk heeft zijn eigen engelmacht. Alleen Israël niet. Oh. Want Israël heeft alleen de Heere God als macht boven hen. Juist. En, en, en al die andere volken hebben een, een, een engelvorst boven zich. Mm -hmm. En, en, en daar zegt in een psalm, psalm 96. Daar staat het ook heel duidelijk. Psalm 96 vers. Dat moet ik even spieken. Ik ken dat niet uit mijn hoofd, Psalm 96, vers 5 staat. Alle goden der volken zijn afgoden. Dus de mensen die maken van die engelvorsten, maken ze beelden van, maken ze afgoden van. Maar de here, dat is de God van Israël, dat is de enige ware God. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt, hij is de Allerhoogste, hij is de Eeuwige. Hm? Mm -hmm. en, en, en al die andere volken. Maar die afgoden, die kunnen soms ook goede dingen doen. Nou, Laten we een paar voorbeelden noemen. Mogen we die voorbeelden noemen van die afgoden die momenteel tegen Israël tekeer gaan? Ja. Nou, dat is de eerste, is de afgod van de islam. Het afgod van de islam. De islam, die is in allereerste instantie, willen ze Israël onder de voet lopen. De Palestijnen willen helemaal geen eigen staat, die willen Israël vernietigen. Geen... Dat is wat ze ook steeds roepen. Dat roepen ze steeds. Dat, is weinig, dat hoeven wij niet uh, als als te verkondigen. Dat doen ze zelf wel. Dat doen, ja, ze zijn heel duidelijk in hun ja. voornemens. Ja. En ze hebben al, al, al tien keer in de geschiedenis gelegenheid gehad om een eigen staat te stichten. Ja. Heeft Arafat heeft een paar keer nee gezegd en nu zeggen ze weer nee. Mm -hmm. Ze hebben in Gaza een prachtige gelegenheid gehad om een eigen staat te stichten. Maar ze maken daar een bende terroristen van. Ja. Waarom? ...omdat de islam uit is op de wereldmacht. Dat zeggen ze ook zonder meer, dat is de jihad. Ja. Dat wordt overal verkondigd. En die afgod van de islam wil de wereldmacht. En het ja. eerste struikelblok voor hen is Israël. Dat is een hele verschrikkelijke situatie. Is dat. Maar goed, de wereldmacht, wat versta ik daar dan precies onder? Nou, dat rijk van die antichrist. Dat rijk dat de hele wereld beheerst en alle mensen onder controle heeft. Maar dan probeert hij antiekjes door, uh, door de moslims te bewerken. Ja, nou, kijk, er zijn verschillende van die engelvorsten. Ja. Daniel, die had er ook mee te maken. Daniel was ijverig aan het bidden voor zijn volk. En hij bad en hij bad en hij kreeg maar geen antwoord. Mm -hmm. En na pas 21 dagen bidden kreeg hij antwoord. Waarom? Omdat die engel die hem antwoord ging geven, ja, die werd, werd tegengehouden, tegengehouden. Ja. door die, die, die machtige engelen. Ja. Die ondergeschikte van die gerup, weet je wel, die draak. En die ene noemde die de vorst van Perzië, die momenteel ook weer actief is. Ja. En de vorst van Griekenland. Ja. En die probeerde Daniel van het bidden af te houden. Daarom zien we weer hoe belangrijk dat bidden van ons is. En, en dat waren dus die, die tegenmachten. En nu is één van die ondergeschikte van die antichrist, dat is die afgod van de islam, dat is Allah. Een heel vrede want, okay, god. Oké, okay, dus, dus daarmee... Uh, want, want voordat we het weten komen we in een situatie terecht dat we alles wat islam is, uh, extreem, uh, extremisme noemen enzovoort. Maar hoe, hoe, moet ik dat, hoe moet ik dat duiden? Nou... Want, we weten dat er heel veel mensen natuurlijk in die hele moslimwereld zijn die helemaal geen extremisme voorstaan enzovoorts. Er dus zijn zelfs moslims die achter is wel staan. Er ja. zijn er niet zoveel hoor en die zijn hun leven niet zo zeker. Nee. Maar er zijn er wel. Maar ik bedoel, kunnen we generaliseren? Uh, of of wat, wat speelt hier? Want we moeten een beetje het onderscheid maken tussen van uh, de, zeg met de geestelijke werkelijkheid en... En, en ja. wat je gewoon ziet. Dat is interessant wat je zegt. Want dat zien we straks als we nog tijd hebben in Amerika. Ja, maar dat zal een deze, andere aflevering worden. Dat maar. is een geestelijke werkelijkheid. Ja. Is, dat zijn die, die, die, die, die engelvorsten, die duivelse machten. Paulus noemt het wereldbeheersers van deze eeuw. Ja. En die willen... Hun, de mensen onder, zich willen ze beheersen. Ja, ik noem het even omdat, uh, ja, we nemen dit nu in de zomer op... en ik las toevallig uh, ergens in, in, in een blad uh, gisteren... dat iemand uh, heel concreet noemt uh, dat, dat Allah zeg maar, zeg maar, uh, een, een, een dienstknechtje van de Satan is. Hè? Dus, dus, dus eigenlijk moslims worden gebruikt door de duivel. Uh, gelijk natuurlijk een hoop commotie overheen van, vanuit de pers... Uh, maar hoe moeten we dat nou precies zien? Wat, wat is de waarheid van zo'n zo verhaal als iemand ja. dat zegt? Je moet dat natuurlijk voorzichtig zeggen. Je gaat natuurlijk nooit tegen een moslim zeggen je bent een dienaar van Satan. Nee. En je, je stelt hem de liefde en de genade van de heer Jezus voor. Ja. Maar, maar goed, de, de, de wat is de waarheid? De, wa de geestelijke macht ja. die daarachter zit is een demonische geestelijke macht. Een tegenstander tegen God. Allah roept keihard in zijn Koran, zeven keer zelfs, God heeft geen zoon. En de Bijbel is heel duidelijk dat God wel een zoon heeft, heer Jezus. Dus kun je gewoon vanuit dat perspectief heel concreet zeggen... dat de, de, de God van de moslims kan gewoon nooit dezelfde zijn... als de God van de christenen en de God van Israël. Amen. Ja. Dat, dat kan gewoon niet op grond van het feit wat de moslims zelf zeggen. Ja, op grond van wat de Koran zegt. Grond... Wat de Koran zegt, God heeft geen zoon. Ja. Dat, dat staat duidelijk, zeven keer staat het En staat ook nog eens een keertje op die rotskoepel... Die, die gouden koepel die op het tempelplein staat, dan staat ook duidelijk, God heeft geen zoon. Ja. Ja, en dat is een duidelijke zaak, want God heeft wel een zoon, ja. dat is de Heer Jezus. Ja. En, dus en, daarin, daarin hoeven wij ons niks te verwijten. Nee. Uh, men zegt het zelf, uh, ja. en dus kan dat nooit dezelfde God zijn, want... Ja. Uh, dat vind ik het frappante, want er worden natuurlijk ook dan moslims gevraagd uh, om daarop te reageren als iemand zo'n buitenuitspraak doet. Uh -huh. hè? Van ja, dat de, de, de, de, de, de god van de moslims nooit die van, uh, van de god van de Israël kan zijn, de god van de christenen. Uh, dan wordt er gelijk gezegd, ja, dat moet je maar niet met, met, met zoveel zout nemen, weet je wel. Nee, dus, uh, nee, neem het maar zoals het is, zoals de Bijbel het leert. Ja. Want kijk, er zijn nog meer van die geestelijke machten die op Israël uit zijn. Uh, een van de meest anti-Israël instituten zijn de Verenigde Naties. En ook de Verenigde Naties, die zijn duidelijk uit om de naties te verenigen. En maar ze de... doen toch fantastisch werk allemaal. Als ik zie hoe, hoe ze troepen uitzenden om de vrede te bewaren. Als ik zie hoe ze uh, hulpgoederen over over, overal aan het toe brengen. Het, voor het voor wereldvoedselprogramma ja. en UNICEF en al die dingen meer. Mm -hmm. Natuurlijk. Maar hoe kun je dat dan een geestelijke macht noemen? Uh, omdat het duidelijk is dat ze zonder ondergeschikt te willen zijn aan de God van Abraham, de God van Isaac, de God van Jacob, uh -huh. uit zijn duidelijk op de wereldmacht. Want bij de Verenigde Naties, daar komt de nieuwe wereldorde vandaan. En bij de Verenigde Naties, daar zijn allerlei afdelingen bezig om een nieuwe wereldgodsdienst te maken. Maar wat is een nieuwe wereldorde? Dat is de wereldorde onder leiding van, naar nou, ik geloof, die draak die daar in openbaring 12 en openbaring 13 naar voren gebracht wordt. Zij hoort bij het hele verhaal van de antichrist. Dat hoort bij het daar, hele verhaal. Daar moet een nieuwe wereldorde komen om het Rijk van de Antichrist te kunnen ja, vestigen. En, en zij zeggen, nee, dat gaat niet om het Rijk van de Antichrist, het gaat om de wereldproblemen op te lossen. Maar ja, dus, dus worden we on, weer, weer zeg een rat voor, voor ogen Natuurlijk, gereed. heel duidelijk. Want de enige manier waarop de wereldproblemen opgelost worden... is de komst van de Heer Jezus, de komst van de Messias. Ja. En die brengt pas vrede. Ja, en uiteindelijk uh, krijgen we dan met nog veel meer... van die wereldmachten te maken. We, we krijgen de wereldmacht van de Europese Unie... waar wij de vorige keer over gehad ja. hebben. Dat is het oude Romeinse Rijk. Ja. En je ziet ook bij de Europese Unie... dat oude Griekse goden en oude Germaanse goden dat die hier weer op geld gaan doen. Nou, Daar moeten we in een volgende aflevering toch nog eens even iets dieper op ingaan. Hoe dat zit met die goden die die rijken vasthouden, die uh, zeg maar die, die wereldmachten uh, in stand houden, die ook wereldmachten weer op laten komen. Wat heeft God daarmee te maken? Dat vind ik uh, op zich ook een hele interessante van, want we lezen toch ook ergens dat God zeg maar, mensen aanstelt en weer afstelt. Uh, dus daar zou ik uh, met je over door willen gaan in de volgende aflevering. Uh, we hebben het nu al een paar keer gedaan, maar als mensen uh, niet we weten hoe ze behouden kunnen zijn. Hoe... Er, er is, zegt de Bijbel ook, maar één naam gegeven waardoor wij behouden, gered kunnen worden, uh, gered doem, van al die wereldmachten. Je noemde het al, hij heeft een naam boven alle namen. Ja, ja, dat is de naam van de Heer Jezus. Ja. En de Daar waarvan de moslims zeggen van hij heeft geen zoon, maar God heeft zijn zoon gestuurd. Ja, maar de moslims zeggen wel, hebben wel geloof in een zekere Isa. Dat is, voor de moslims is dat Jezus. Hm. Maar de Bijbel die zegt ook, allen die de naam van de Heer aanroepen zullen behouden worden. Ik ben altijd leraar geweest en een van mijn laatste lessen, zei ik dan altijd tegen die jongens voor het examen. Vergeet alles na het examen wat ik verteld heb, maar vergeet één ding. Allen die de naam van de Heer aanroepen, zal behouden worden. Ik zeg tegen die jongens, nou gaat het goed met je. Dan ga je straks met een diploma, je gaat naar de universiteit. Ja. Maar er komt een tijd dat er geroepen wordt. En er komt een tijd over Nederland dat er nood is, dat er strijd is, dat er ellende is. En dan zeggen we namens God, ieder die de naam van de Heer Jezus aanroept, zal gered worden, zal behouden worden. Ja. Dus dan, niet, niet door Boeddha, niet door Krishna, niet, niet, door, door, uh, niet door Allah, Allah alleen, alleen de, door Jezus. Want hij zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ja. Niemand komt tot de vader dan door mij. Amen. Nou. En dat de, kunnen de mensen doen. Ze kunnen het ook nu al doen. Als je denkt, ik heb vergeving van mijn zonden nodig. Als je denkt, ik heb redding nodig, ik heb heil nodig. Roep dan de naam van de Heer aan. Vanavond als je naar bed gaat of als je alleen bent roep de naam van de Heer Jezus aan en roep Heer Jezus, red mij. En hij redt. En dan ben je vandaag nog behouden. Dan ben je vandaag nog behouden. Halleluja. Amen. Het lijkt me een geweldig aanbod uh, wat u gekregen, gekregen heeft en wat u krijgt. om uh, Als u niet zeker weet dat u behouden bent voor de eeuwigheid, dat u dat nu nog kan doen. Dat u zomaar op uw knieën kan gaan en kan zeggen van Heer Jezus, ik heb mijn uh, vergeving van mijn zonde nodig. En hij doet het alle la minute. Dit is het einde van deze aflevering Eindtijden Proventie. We zien u graag een volgende keer terug.